1 uur. Het NOS Journaal. Mark Visser. Goedemiddag. Zware bomaanslag in Afghanistan. Teven wil criminele jongeren harder aanpakken. En Marianne Vos verovert nationale titel op de weg. Het weer bewolkt en af en toe wat lichte regen. Het wordt ongeveer 18 graden. Vanavond wordt het vanuit het zuiden langzaam droger. Nou, morgen begint de dag bewolkt met in de middag hier en daar opklaringen. Het wordt nog wat warmer dan vandaag met 22 graden in het noorden tot 27 graden in het zuiden. In Afghanistan zijn bij een zelfmoordaanslag zeker 60 mensen gedood. In de provincie Logar, ten zuiden van Kabul, liet een zelfmoordterrorist een auto met explosieven ontploffen bij een ziekenhuis. Daarbij kwamen vooral patiënten om het leven. Volgens autoriteiten zitten de taliban achter de aanslag, maar de organisatie zegt dat ze er niets mee te maken heeft. Bij een andere aanslag in de provincie Kunduz werden 10 mensen gedood toen een bomfiets bij een ijskraam ontplofte. Sinds de dood van Osama bin Laden hebben de Taliban het aantal aanslagen in Afghanistan opgevoerd. De Al Qaeda-leider werd begin mei door Amerikaanse commando's doodgeschoten in Pakistan. Pubers die een ernstig delict begaan riskeren voortaan een langere celstraf. Ze gaan vallen onder een speciaal adolescentenstrafrecht, waarvoor staatssecretaris Fred Teven plannen heeft uitgewerkt. Het gaat om de groep risicojongeren van 15 tot 23 jaar. En meneer Teven, het gaat om ernstige delicten. Waar moet ik dan aan denken? Uh, dan moet u denken aan geweldse zedeling. Er ligt dus uh, straatroof, overval op een benzinepomp. Uh, uh, toch ook uh, wat ernstige zedemisdrijven. Um, en we hebben denk ik met, deze, met dit adolescentenstrafrecht een goed samenspel. Dus enerzijds meer strengheid. He, de jeugddetentie gaat omhoog van twee naar vier jaar. We gaan uh, jeugd Als iemand jeugd heeft, dan gaan we het mogelijk maken. Uh, als dat afloopt en iemand kan nog niet de straat op of als het een TPS uh, mogelijk wordt. En verder uh, is het ook zo dat we ook een aantal andere maatregelen hebben getroffen... met name rondom de gedragsbeïnvloeding. Ik noem daar uh, bijvoorbeeld uh, het volgen van onderwijs. Onder, het volgen van onderwijs wordt als bijzondere voorwaarde opgenomen bij een straf. En verder komt er ook een zogenaamde time-out maatregel. En dat betekent als iemand uh, uh, aanwijzingen van politie of andere instanties niet opvolgt... dan kan hij voor korte tijd kan terug... Uh, naar een jeugdgevangenis. Maar, maar u dat, zegt dat denk... dus: lang, langer vastzetten, dat helpt. Als je mensen gewoon langer vastzetten, daar leren ze van. Nee, ik, ik zeg wat anders. Ik zeg: uh, uh, dat, is, dat is één kant van het verhaal. Dat het jeugdstrafrecht. Uh, soms, in sommige opzichten de straf wat langer maken. Maar in andere opzichten, als mensen zich dus niet aan, die, uh, aan andere kansen houden. die kansen pakken ze niet. dan kunnen ze ook voor ter, korte tijd terug in de gevangenis. en dan weten ze dat, dat je daar sowieso niks van leert. en dat je de volgende keer als je kansen krijgt. dat je die wel moet pakken. Ja. Die maximale jeugddetentie voor, voor 18 jaar dus omhoog. Hoe, hoe grijpend is dat voor de jongeren? Ja, ja, het is nu zo dat we toch soms zien... dat, uh, dat die maximale jeugddetentie van twee jaar in sommige opzichten onvoldoende is. Uh, er worden soms ernstige delicten gepleegd door jongeren... in die leeftijdsgroep tot 18 jaar. Uh, en dan, uh, dan is dat het gat zeg maar, tussen jeugddetentie en het volwassenenstrafrecht is erg groot. Dus we proberen toch een samenstel van maatregelen nu te creëren... Waardoor we in die leeftijdsgroep van 15 tot 23 gewoon veel meer passend kunnen straffen. En daar heeft u onderzoek naar laten doen? Daar is onderzoek naar gedaan. En uh, dit is een combinatie van enerzijds strenger... en anderzijds meer gericht op de aanpassing van gedrag. En ik denk dat dat echt gaat werken. Dus het is en vergelding en uh, hopen dat iemand er ja, beter uitkomt? Uh, nou ja, hopen. En, en ook proberen mensen die kansen wel willen pakken om die beter te kunnen begeleiden. En dat betekent dat ook de reclassering... Dus meer zal worden ingeschakeld bij uh, het jeugdstrafrecht. En uh, die begeleiding van jongeren ook beter voor hun rekening wil nemen. Nou is dit uh, natuurlijk Nederlands recht, maar uh, ja, Europa en internationaal is er natuurlijk ook heel veel over te zeggen. Uh, in het internationaal verdrag voor de rechten van het kind, dan staat dat bij kinderen tot 18 jaar de vrijheidsbeneming, dus die detentie, zo kort mogelijk moet duren en ook een uiterst middel is. En u maakt nu een langere detentie met een voorstel. juist mogelijk. Kan dat dus ja. eigenlijk wel? Ja, nee, het, het kan zeker wel. Het is, het is in overeenstemming met het internationaal verdrag voor de rechten van het kind. De, de, de verlenging van straffen, dus die verlenging van de jeugddetentie, dat doen we ook bij de ernstige misdrijven. En de andere kant van dit pakket van maatregelen is dat we die gedragsbeïnvloedende maatregelen, dat we die bijvoorbeeld ook uitbreiden met het kunnen verplicht volgen van onderwijs. Dus uh, we, we proberen ook aan die kant zeg maar gewoon de opvoeding dat die ook weer uh, goed ter hand wordt genomen en dat kinderen niet opnieuw afleiding in criminaliteit. Ik denk dat het een mooi pakket en samenstel van maatregelen is. Staatssecretaris Fred Even, dank u wel. Graag gedaan. Dit is het NOS Journaal met Mark Visser. Veteranen hebben zich in Den Haag verzameld voor de jaarlijkse Veteranendag. Prins Willem-Alexander neemt het défilé af. In voorafgaand aan dat officiële programmapunt... hadden de oud-militairen de tijd om elkaar te ontmoeten. Roel Pauw in gesprek met Nieuw-Guinea-veteraan, corporaal Van Lid. Ik heb als beroeps gediend tot 1966... En toen ben ik uh, bij een elektronisch bedrijf gaan werken, dus aan verwant aan de marine. Aha. En later ben ik zelfstandig geworden als assurantiekantoor. Heeft het leger zich nog wel eens uh, met u uh, bemoeid in positieve zin, nadat u was afgezwaaid? Nee, er zijn twee kanten dan. De ene kant is namelijk, je bent jong, je bent in de burgermaatschappij, je bent uh, ambitieus, je bent bezig met je inkomen te vergaren, je hebt een vrouw, je hebt een kind en daar ben je druk genoeg mee. Alleen op latere leeftijd dan kom je geen ogenblik in contact door een reunie. En dan kom je plotseling met de mensen in aanraking. En dat was erg leuk. En als ik dus kijk, ik ben zelf voorzitter van de bond van wapenboerders afdeling Amsterdam. En als ik dan kijk naar de jongeren, hoe ze zich manifesteren in de burgermaatschappij nadat ze de dienst hebben verlaten. Zeg ik, dat gaat perfect. Dat perfect. We hadden het vroeger over nazorg. U ziet het, ik heb hier een embleem van het Veteranenplatform, er staat op nazorg. Nou, tegenwoordig hebben we geen nazorg meer. Wij hebben nu voorzorg, we hebben tijdens de missie zorg en we hebben nazorg. Met andere woorden, als ik in 1980 naar een psychiater toe ging, dan kwam ik bij 3 achterecht met iemand met lange haren en wollen sokken. En die was net afgestudeerd. Alleen die kon zich niet indenken wat ik mee heb gemaakt. Uh, qua oorlogshandelingen heb ik dus weinig meegemaakt. Alleen ja, uh, ik heb dus wel maten gehad die de boezing gingen, die patrouille hebben gelopen, die niet meer terug zijn gekomen. Kijk, en dat is een hard gelag. En dat vreet nog steeds. En dat blijft vreten. Moet de Nederlandse samenleving blij zijn met al die veteranen die hun plek innemen in het burgerleven? Dat die jongens zijn wel best gewild. Want ze kunnen leiding accepteren, want dat hebben ze geleerd. Maar ze kunnen ook leiding geven. Het zijn geen domme jongens die hier lopen. Het zijn grote kerels. Het zijn allemaal mijn mate. Kijk, daar staan ze allemaal. Ja. In Libië is een groep van 17 belangrijke figuren binnen de voetbalwereld overgelopen naar de opstandelingen. Honderden zijn spelers van de nationale voetbalploeg en de trainer van de populairste club in het land, uit Tripoli. De keeper van het nationale elftal riep de Libische leider Gaddafi in een gesprek met de BBC op het Libische volk met rust te laten. Molá, ik naa. Ik denk dat Libië. He has done nothing to Libya. He has done nothing for since he took over. Do you have a message for Colonel Gaddafi? ik zeg. I tell him, leave us alone and leave the Libyan people enjoy their life. En dat gesprek dat vond plaats in een hotel in het nafusa Gebergte. Dat is een van de gebieden in West-Libië die onder controle van de opstandelingen zijn. Het overlopen van de spelers in het voetbalgekke Libië wordt gezien als een belangrijke klap voor het aanzien van Gaddafi. Sport. Mounir El-Amdoui is uit de selectie van Ajax gezet. De spits heeft te horen gekregen dat hij zich maandag bij de eerste training niet hoeft te melden in Amsterdam. El-Amdoui wordt op 11 juli verwacht bij de training van Jong Ajax. Het afgelopen seizoen botsten de aanvaller al een aantal keer met Frank de Boer. In maart zette de Ajax-coach hem uit de selectie na een incident in de rust van het bekenduel met RKC Waalwijk. Enkele weken geleden, mochten, of later, mocht Elham terugkeren in de selectie. Maar voor het nieuwe seizoen heeft de Boer hem dus niet meer nodig. En ook omdat de club op korte termijn de IJslandse aanvaller... Siktorsson hoopt over te nemen van AZ. De club heeft een verhoogd bot uitgebracht op de spits. Op de TT van Assen maakt men zich op dit moment op... voor de tweede race van de dag. De wedstrijd in de Moto2 gaat zo meteen van start. Sebastian Timmerman, jij zag vanochtend ook de motoren in de 125cc-klasse komen. En die reden twee derde van hun wedstrijd. En toen zat het er al op, want het begon te regenen. En in de reglementen staat dat als uh, twee derde is afgelegd... dat dan uh, de wedstrijd wordt afgevlacht en dat uh, uh, ja, er een klassement wordt gemaakt. En de wedstrijdleiding wachtte precies tot het moment dat die twee derde erop zat. En zo ging de winst naar de Spanjaard Maverick, Vinales, 16 jaar... pakt zijn tweede Grand Prix-overwinning in zijn carrière, zijn tweede ook van dit seizoen... Voor Luis Salom, ook een Spanjaard. En die rijdt voor een Nederlandse sponsor. En in dat team werkt, voor dat team werkt ook Hans Spaan, de Nederlander. Dus dat was nog een klein Nederlands succesje. Want voor de rest stelde de Nederlanders teleur. Vooral Jasper Iwema. Hij was goed bezig met zijn inhaalrace. Vertrokken vanaf de 32e positie. Nadat hij gisteren onderuit was gegaan in de training. En last had van zijn rechter pols. Maar toen werd hij onderuit gereden door de Spanjaard Adrian Martin. En daarna stapte Iwema nog wel weer op. Ging hij nog een keer onderuit. Maar toen was het leed al niet meer te overzien en was uh, zijn wedstrijd eigenlijk al ten einde. Brian Schouten wordt de beste Nederlander op de 22e plaats. Thomas van Leeuwen, Jerry van der Bunt, 28e en 29e. En Ernst Dubbink, 32e in die 125e C-klasse... die dus wordt gewonnen door een Spanjaard van 16 jaar, Maverick Vinales. Tennisser Robin Haas heeft vanmiddag de kans... om zich te plaatsen voor de vierde ronde van Wimbledon. Hij speelt tegen de Amerikaan Marty Fish... en die partij had eigenlijk gisteren gespeeld moeten worden... Maar de regen zorgde wederom voor vertraging. Ja, Nederland regent het ook. Mark Brasser, kan het dus vandaag in Engeland wel gespeeld worden? Ja, op, op dit moment zijn ze, zijn ze aan het spelen. Er is één punt gespeeld inmiddels in de partij van Robert Haase tegen Marty Fish. Ja, veel regen de afgelopen week op Wimbledon. En die partij had eigenlijk, wat je zegt, gisteren gespeeld moeten worden. Haase had ook al pech met, met, met een eerdere partij. Dat was een middagpartij en dat werd een avondpartij. Hij moet lang wachten. Er wordt veel van de Nederlander gevraagd. Veel van zijn aanpassingsvermogen. Lange dagen maakt hij maar goed. Hij kan nu eindelijk spelen. En de weersverwachtingen zijn goed. Dus uh, ja, hij kan, hij kan uh, aan de bak. Speel tegen Marty Fisch. Haas in de wetenschap dat hij onlangs op Roland Garros van de Amerikaan verloor. Vrij kansloos. Maar Haas die ook weet dat hij in de vorige ronde een mooie overwinning boekt op Fernando Verdasco. En dat zal hem ongetwijfeld zelfvertrouwen hebben gegeven. Er zijn inmiddels drie punten gespeeld. Marty Fischje begint met zijn veren. Het is 30-15 voor de Amerikaan. Dus nog niet zo heel veel over deze partij te zeggen. Mark Brasser is dat vanuit Londen. En eh, nog de hele dag ook te volgen hier op deze zender. En dan wielrennen. Het Nederlands kampioenschap op de weg namelijk. Bij de vrouwen is vanochtend in Ootmaarsum Verreden en Gio Lippens. Dat leverde geen verrassende winnaar op. Nee, een grote verrassing was het in elk geval niet. Marianne Vos, die haar 22e overwinning alweer in dit seizoen boekte. Ze wint eigenlijk overal waar ze aan de start komt. En ze werd hier voor de vierde keer alweer Nederlands kampioen. Eigenlijk vorig jaar in Beek had ze ook kampioene kunnen worden. Maar toen gunde ze de titel aan Loes Gunnewijk. Een ploeggenoot van haar. Een beetje verdeel en heers. Ja, je weet niet precies hoe je het moet noemen. Maar het is in elk geval zo dat Marianne Vos met kop en schouders uitsteekt. Boven de rest van het veld. Niet alleen nationale het Nederlands kampioenschap, maar ook natuurlijk internationaal doet ze dat. Want ze wint overal. Irene van der Broek was wel een beetje de vrouw van de wedstrijd. Irene van der Broek van de concurrentie, de ploeg van Leontien van Moorsel. Die was lang actief in ontsnappingen. Was ook de laatste soliste voordat uiteindelijk Marianne Vos... en Chantal Blaak aansluiting kreeg bij Irene van der Broek. Ja, en toen was het om en om demareren En uiteindelijk was het Vos die in elk geval de sterkste benen had. Vos dus, Nederlands kampioene. Irene van der Broek wordt tweede... Chantal Blaak, ploeggenoten ook van Van den Broek, wordt derde. En de sprint van het achtervolgende peloton werd gewonnen door Adrie Visser. Verkeersinformatie. René Passet bij de ANWB. Ja, het regenachtige weer zorgt ervoor dat er een aantal files in het land staan. Onder andere op de A1 Amsterdam-Amersfoort. Bij Muiden 3 kilometer tussen Laren en Afrit Bunschoten 5. En richting Amsterdam na een ongeluk bij Muiderslot 2 kilometer. De weg was vrij, maar nu toch weer twee rijstroken dicht daar. Ook een aanrijding bij Bergen-op-Zoom op de A4 vanuit Antwerpen... tussen Hogerheide en knooppunt Zoomland, 3 kilometer. Elders op de A4 Amsterdam-Den Haag bij Zoeterwoude-Rijndijk, 2 kilometer. En er is zojuist een ongeluk gebeurd bij het Prins Klausplein, dus dat helpt ook niet mee. De A12 Den Haag-Arnhem tussen knooppunt Lunetse en Bunnik, 3 kilometer. En een lange file slotte op de a 16 E19 de weg Antwerpen naar Breda. Die file begint al in België, ongeveer bij Brecht, tot aan knooppunt Gelder, 8 kilometer. En daar is maar één rijstrook open. De van het nieuws nog een keer. Pubers die een ernstig delict begaan... die riskeren voortaan een langere celstraf. In Afghanistan zijn bij twee bomaanslagen tientallen mensen gedood. En veteranen worden geëerd in Den Haag. Dat is over dit uitgebreide NOS-journaal. Zometeen tros in bedrijf.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 Goedemiddag en welkom bij Tros in Bedrijf, het programma op Radio 1 over ondernemend Nederland. Zometeen succesvolle ondernemers onder de 25 jaar, toenemende marktwerking bij apotheken en een nieuwe wet omtrent internetcookies. Na het nieuws van twee uur praten we over de uitdagingen van een architectenbureau in deze tijden van bouwcrisis. Maar nu eerst de uitdagingen van Saab. En dat zijn er nogal wat, want voor autofabrikant Saab... lijkt een faillissement steeds dichterbij te komen. Deze week maakt een Zweedse bedrijf bekend... de salarissen van haar 3500 werknemers niet meer te kunnen betalen. Zweedse vakbonden dreigen daarom met, een eisen, met het eisen van een faillissement. Met de problemen bij Saab nemen ook de zorg toe... bij de ondernemer Victor Muller dat vorig jaar met zijn Spijkerkars het beroemde Zweedse automerk overnam. En Muller is voor de zoveelste keer hard op zoek naar investeerders... om de zaak te redden. Maar gaat hem dat deze keer weer lukken? Daar praten we over met Spijker, wordt een journalist... Robbe van de Oever, schrijver van het boek Spijker, een dollemansrit. Welkom. Een dollemansrit, dat mag je wel zeggen. De salarissen kunnen niet meer uitbetaald worden. De productie ligt al weken stil. Nou ja, dat... Uh... Is echt slecht nieuws, hè? Het ziet er inderdaad heel slecht uit. Wat ik opvallend vind, is als je besluit om de salarissen niet meer te betalen... dat is wel zo'n beetje het allerlaatste wat je doet... of eigenlijk wat je nalaat aan je mensen. Het is voor mij een teken dat het, het nu wel heel erg somber uitziet. Maar is dat een besluit? Uiteindelijk, als de kas leeg is, dan is dat toch geen besluit meer... maar een voldoende feit. Klopt, het is maar net waar je het eerst voor kiest. De rekening van je leveranciers niet betalen. Nou, Daar kan je nog met ze over onderhandelen. Ja. Maar je eigen mensen, je eigen personeel niet meer betalen. Ja. En het begon natuurlijk met die leveranciers die niet betaald werden. En die uh, legden uh, de aanvoer van uh, materiaal naar de fabriek stil. Ja, wat ik opvallend vind is dat het zo ver heeft kunnen komen... dat ze hun leveranciers niet meer betaalden. Want ja, je verliest daar, daardoor heel veel goodwill. Maar kunt u me eventjes uitleggen? Want u bent Spijkerwatcher. Dat betekent dat u zich echt dagelijks bezighoudt met hoe gaat het en hoe loopt het in dat bedrijf. En u heeft er een boek over geschreven. Wat is daar nou stapje voor stapje fout gegaan? Nou, er is om te beginnen veel te optimistisch gedacht over hoe het zou gaan. Vorig jaar bij de overname werden er prognoses gemaakt. van hoeveel auto's er verkocht zouden worden. Nou, op basis daarvan kun je calculeren hoeveel geld je binnenkrijgt. Nou, de autoverkopen zijn flink achtergebleven bij de oorspronkelijke prognose. Ofwel, er kwam veel minder geld binnen. Uh -huh. Ja, en het gat is kennelijk zo groot... dat er nu uh, de kas inderdaad de bodem nadert. Had u dit verwacht? Nou, het is op zich geen verrassing voor de mensen die Spijker al wat langer volgen. Want toen Victor Muller actief was met Spijker... Toen het alleen nog de sportwagenfabriek was in Zeewolde... toen zijn er ook van dergelijke momenten geweest. Begin 2007 onder andere zat Spijker in eigenlijk een vergelijkbare situatie als nu. Geen geld meer, mensen zaten thuis... er stonden sportwagens in Zeewolde in de fabriek half afgebouwd... en er werden geen onderdelen meer geleverd. Identieke situatie aan Herkenbaar. nu. Alleen nu... Uh, kijken veel meer mensen naar Saab, wat natuurlijk een veel groter bedrijf is. En uh, de imagoschade is dan ook veel groter. En verbaast iedereen zich er natuurlijk over dat, u beschrijft dat net... Spijker in dezelfde situatie als Saap op dat ogenblik. hoe is het mogelijk dat Spijker dan Saap over heeft kunnen nemen? En daar begreep toen in de tijd toch ook al niemand dat van. Nou, dat is weer typisch iets voor Victor Muller. Hij is een ondernemer met enorm veel lef en enorm veel durf. Iemand zoals we in Nederland maar weinig uh, hebben... En wat hij dan doet, is hij ziet gewoon een kans. Uh, Saab kwam te koop, omdat General Motors er vanaf wilde. Die wilden de hoeden ook vanaf. Dus het was of de stekker eruit, of het verkopen aan iemand. Nou, Hij heeft dan de lef om uh, te proberen het puzzeltje bij elkaar te brengen. En dat is hem gelukt. Maar is het lef, of is hij megalomaan? Nou, hij neemt veel te grote stappen. Hij ziet een kans, en daar denkt hij dan veel te optimistisch over. Hij denkt dat het kan lukken... Uh, ja. terwijl pessimisten zullen zeggen dat gaat nooit lukken. Maar hij zet toch door. Hij heeft een enorm doorzettingsvermogen. En uh, we hebben dus vorig jaar gezien dat het hem is gelukt. Maar ja, we zijn ongeveer een jaar verder en het loopt helemaal spaar. Ja, hij is bezig geweest met de Chinezen hè, om daar uh, financiering te vinden. Nu is hij op het laatste nippertje is hij in Amerika... om te kijken of hij daar nog fondsen kan werven. Gaat dat hem lukken, denk je? Het is hem tot nu toe altijd gelukt. Ook hier is weer een parallel met het verleden. Want in de loop van 2007... Uh, had Spijker ook financiële moeilijkheden... omdat toen het Formule 1-team, wat ze destijds hadden... had enorm veel geld gekost. Ook toen was de kas leeg. En ook toen was hij op eenzelfde zoektocht als nu. Naar investeerders. En toen kwam hij uiteindelijk op het allerlaatste moment... met Vladimir Antonov op de proppen. De Rus die nu ook in verband wordt gebracht met Saab... maar helaas voor hem langs de zijlijn staat. Omdat hij door een aantal autoriteiten uh, wordt verboden... om uh, te investeren in Saab. Uh, de situatie toen... Uh, was, was vergelijkbaar met nu. En toen kwam hij met Vladimir Antonov aanzetten. Ja, en wie weet wie die nu vindt. En Antonov, ja, die heeft een slechte reputatie, hè? Nou, uh, de, hij mag niet investeren in Saab... omdat dat wordt geblokkeerd door de Europese Investeringsbank. Dat is een instantie die heeft een grote lening verstrekt aan Saab. Uh, die was al uh, verstrekt voordat de overname door Spijker er was. En uh, onder de voorwaarden van die lening is het kennelijk niet mogelijk voor hem om mee te doen. Maar daar nee. moet toch een reden voor zijn? Ja, nee, Het had kennelijk... toch met criminele uh, connecties of in ieder geval zoiets werd er gefluisterd? Daar zijn kennelijk vermoedens van waarom die instanties hem uh, tegenhouden. En die Antonov, die heeft uh, Victor Muller toen toch privé dat geld uh, kunnen lenen, of niet? Nou, uh, Vladimir Antonov is, was sinds eind 2007, begin 2008... de grootste aandeelhouder in de sportwagenfabriek. Ja, hij, was, uh, hij had daar een, een behoorlijke machtspositie... En toen uh, Spijker en Victor Muller dus bezig was om Saab over te nemen... toen heeft in eerste instantie General Motors, de oude eigenaar van Saab, gezegd... wij kunnen de deal niet doen zolang deze man erbij betrokken is. Toen heeft Victor Muller zelf Antonov uitgekocht. Achteraf bleek met Antonovs eigen geld via een vrij ingewikkelde constructie. Maar goed, het is gebeurd. Dus formeel werd Antonov naar de zijlijn verschoven. En toen kon de deal wel doorgaan. Oké, okay, en daarna kwamen dus, uh, als het gaat om, om, om saap uh, de Chinezen. En eigenlijk, want dat is een beetje jammer... want het was een deal die bijna rond was... Uh, waardoor Saab nu gered zou worden. Maar omdat de regering dat nog goed moet keuren... Ja, gaat het eigenlijk al failliet voordat het door kan gaan. Dat is toch een beetje triest. Ja, uh, die deals met de Chinezen... Uh, hij heeft er inderdaad eentje gesloten. Die ging al snel weer van tafel. Vervolgens zijn er twee anderen gevolgd. Het probleem is dat Saab heeft acuut geld nodig. Er ja. moet nu geld op de rekening komen, liefst vandaag nog. En die overeenkomsten met die Chinese partijen... die waren nog onderwerp van goedkeuring. En dat zou maanden gaan duren. En daar konden ze niet op wachten. Dus toen hebben ze de allereerste overeenkomst... van uh, ergens halverwege mei uh, van tafel ge gehaald. En is er een nieuwe partij op de proppen gekomen... die... Uh, voor een deel niet dat hele goedkeuringstraject hoefde te doorlopen. En die kon dus... Maar eigenlijk direct... is het triest, want de overeenkomst met de bedrijven... dat was eerst een, een autofabrikant, later een distributeur. Die is er dan. En alleen omdat die goedkeuring op zich laat wachten... en dus die cashflow er niet is, gaat de boel helemaal de mist in. Ja, dat is heel triest. En uh, dat zal een grote frustratie zijn voor Victor Muller. Want die ja. weet dat er miljoenen in de aantocht zijn. Maar men moet er nog op wachten. Ja. Maar wie, behalve Muller zelf, eigenlijk heeft nu nog daarvan het vertrouwen... in het voortbestaan van SAP? Uh, nou, hij zelf heeft een rotsvast geloof in wat hij doet. En hij is ook zeker overtuigd van een gezonde toekomst. Alleen ja, er moet op dit moment gewoon geld bij... Uh, er moet snel geld op tafel komen. Uh, wat ik wel denk is dat de publieke opinie steeds negatiever wordt. Want we hebben nu al wekenlang die situatie dat leveranciers niet worden betaald. Nu de werknemers dus ook niet. Dus het vertrouwen van al die mensen die direct betrokken zijn bij het bedrijf... dat vertrouwen is bijzonder geschaad, Omdat ja. zij steeds maar op hun geld moeten wachten. Ja, en als uh, consument ga je natuurlijk ook niet naar de staapdealer nu. Want je weet niet of, of die over een jaar nog überhaupt geserviced wordt natuurlijk, die auto. Nee, en als je nu een saap bestelt, weet je niet eens of je hem überhaupt wel geleverd ja. krijgt. Zolang de zaak stil ligt. Ja. Er staan de sharks nu al aan de zijkant te wachten... om te kijken of ze straks voor een prikkie het failliete over kunnen nemen. Zou mij niet verbazen dat er partijen zijn die saap wel willen hebben... maar dan niet in deze vorm, maar gewoon de fabriek kopen uit de failliete boedel. Ja. Dat zie ik nog wel gebeuren. Maar... Even slot heeft Victor Müller eigenlijk ooit één... Een... Euro, gulden, kan niet schelen wat. Een yen verdient aan dit hele autoavontuur? Nee, toen hij tien jaar geleden met Spijker begon... heeft hij er zelf geld in geïnvesteerd. En dat is sindsdien er nog niet uitgekomen. Uh, er is tot nu toe altijd verlies geleden bij Spijker. Nou, en bij Saab weten we inmiddels ook... dat er nog, nog geen cent wind uitgekomen is. Dus uh, meer dan tien jaar in de autobusiness... heeft hem tot nu toe alleen maar geld gekost. Meneer Van der Oeven, ik, uh, ik weet niet hoe lang u nog uh, Saab gaat volgen... Maar Muller kan je waarschijnlijk nog heel lang volgen. Dat denk ik wel. Dat is iemand die niet opgeeft. Dus als dit mislukt, wie weet waar die dan weer mee komt. Mogen wij u hartelijk dank zeggen voor uw verhaal. U hoorde Robert van der Oe, schrijver van het boek Spijker, een dollemansrit. En dat gaat dus over Victor Muller en de problemen bij Saab. Dank voor uw komst. We knallen gelijk door van de auto's naar de motoren. In Assen wordt gereest. Sebastian Timmerman, welke klasse is er aan het werk? Dit is de Moto2-klasse. Dat is een klasse die vorig jaar is geïntroduceerd ter vervanging van de 250cc. Geen tweetaktmachines dus meer, maar het zijn viertaktmachines. De basis is een motorblok van een bekend Japans motormerk En daaromheen bouwt dus iedereen eigenlijk zijn eigen team. Vier man in deze klasse op dit moment los van de rest van het veld. Dat is Bradley Smith. Die gaat op dit moment ook aan de leiding. Daarachter de Spanjaard Marquez Smith, trouwens is een Brit. De Turks over Ooglu. En dan hebben we nog een Japaner Takahashi. Dat zijn de vier koplopers in deze wedstrijd. En opvallend is dat de leider in de stand om de wereldtitel... en eigenlijk de rijder die dit seizoen heerst in deze motor 2-klasse... de Duitser Stefan Bradel, voorlopig niet in het stuk voorkomt. Gisteren wel, want hij kwalificeerde zich als snelste, Mocht dus van pole position vertrekken. Maar hij is teruggezakt op dit moment naar de zevende plaats... op de natte baan van Assen. Want het is is nog altijd aan het regenen. Het komt niet met bakken uit de hemel, maar wel uh, hard genoeg om er in ieder geval een natte race van te maken. Eén Nederlander doet mee in deze klasse. Michael van der Mark doet voor het eerst mee. Maakt zijn debuut in de Moto2-klasse met een wildcard dus. Maar hij komt ook niet in het spel voor. Ligt één na laatste. 35 in het veld van 36 rijders. Dat veld dat wordt dus aangevoerd door de uh, Brit Bradley Smith.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 en wij gaan verder praten bij Trost Bedrijf over de apotheker... want die wordt steeds meer ondernemer. Dat was hij natuurlijk al, maar omdat de overheid meer marktwerking wil... is de sector al een aantal jaren volop in beweging. Maandag presenteert de koepel van apotheken, KNMP... hun Nationaal Routeplan Farmacie. En daarin staat hoe de apotheek van de toekomst eruit gaat zien. En aangeschoven is apotheker Paul Haarbos... en hij is bestuurslid bij dezelfde KNNP. Goedemiddag. Nou, Goedemiddag. Vertelt u mij maar eens, hoe ziet die apotheek van de toekomst eruit? Dat zal heel erg afhangen van de kwaliteit van de apotheker... en van zijn assistentes. Wat de gemiddelde betreft. dan maar. Wat ons betreft, wat wij willen neerleggen met het Nationaal Roestenplan... is wat kan de apotheker betekenen voor de Nederlandse burger? Wat kan de apotheker betekenen voor de maatschappij? Wat is de waarde van die apotheker? En maar, waarom, waarom is die in daar de toekomst tot nu toe, zo nodig? Heeft hij daar tot nu toe nooit over nagedacht? Natuurlijk hebben we erover nagedacht. Alleen we hebben, tot nu toe hebben we dat niet echt goed voor het voetlicht weten te krijgen. Een apotheker doet al heel lang heel veel goede, nuttige dingen. Alleen dat doet hij uh, achter de schermen veel minder zichtbaar voor het publiek. Wat doet hij dan behalve medicijnen aan het rijden? Nou, als je kijkt naar de farmaceutische zorg, dus wat er allemaal gebeurt rondom het geneesmiddel, dan staat de farmaceutische zorg zoals wij die in Nederland leven, internationaal gezien aan de absolute top. Als er een wereldkampioenschap farmaceutische zorg leveren zou zijn, ja, dan zouden wij in de finale staan met zwaar favoriet uh, ja, voor de titel. van harte gefeliciteerd ja. en een eerste prijs ook, dat zeggen ze natuurlijk in ja. Duitsland ook, dat zeggen ze in België ook, ja, en Frankrijk ook. er Frankrijk zijn cijfers ook. en studies waaruit blijkt dat wij internationaal gewoon echt heel erg goed doen. Oké, okay, maar waar maar, bent u nou trots op? Wij zijn er trots op dat wij... Uh, door onze uh, inzet uh, meewerken aan beter en efficiënter geneesmiddelgebruik. Uh, waardoor een uh, aantal ziekenhuisopnames geneesmiddelgerelateerde ziekenhuisopnames... Uh, lager ligt dan in andere landen. Alleen daar is nog een enorme verbeterslag te maken. Wat We u eigenlijk zegt is... u maakt minder fouten dan uh, in de omringende landen. Omdat wij in Nederland een cultuur hebben... waarbij de apotheker naast de voorschrijver, dus de huisarts... en onderdeel van de hele keten met thuiszorg... een uh, expert is, wiens expertise men weet te vinden... en op waarde te schatten, mm -hmm. is de kwaliteit van de therapie zoals die in Nederland geranteerd wordt, hoger dan uh, elders in Europa... of elders dan uh, überhaupt in de wereld. De apotheker speelt een rol in het adviseren van de huisarts... en dat is een plek die wij in Nederland hebben... en die redelijk uniek is in de wereld. Ja. Maar um, nou is het wel zo dat u zegt dat u zeer hoog aangeschreven staat in de wereld... maar de naam die apothekers hebben, dat was toch uh, vrij lang... die van, uh, goh, lucratieve business, bonussen, uh, graaierigheid... Um, leg even uit hoe dat zit op dit nou. moment... Uh, er zijn twee dingen die je moet scheiden. Uh, dat is enerzijds de winst die je als apotheekonderneming maakt. En anderzijds uh, het inkomen wat je als apotheker uh, verdient. Uh, normaal gesproken was dat altijd een, uh, redelijk met elkaar in balans. Er is op een gegeven moment een periode geweest. Die ligt al een aantal jaren onder uh, ja. achter ons. Waarbij uh, bonussen en kortingen een substantieel... Uh, eigenlijk een te groot deel van de inkomsten uh, uitmaakten. Daar zijn dat betekent dat je als onderneming uh, grotere winsten maakte dan in het verleden. Die winsten die zijn grotendeels teruggegeven. Uh, geïnvesteerd in uh, het bedrijf, in panden, in automatisering, in personeel, scholing van personeel. Dus dat is niet allemaal in de zakken van de apotheker verdwenen. Maar uh, feit is dat de, de winsten hoger waren dan de jaren daarvoor. Daar zijn overheidsmaatregelen geweest. Die zijn, constateer ik, uh, doorgeschoten de andere kant op. Waardoor een gemiddelde apotheekonderneming op dit moment een netto rendement maakt tussen de 0 en de 1 procent. Nou, dat is uh, van de totale omzet. Daar is geen enkele bedrijfsdag. Oh, dat meent u niet. Tussen ja, is... de 0 en de 1 procent, dan moet u gewoon de deuren Gesluiten. Nou ja, dat dreigt dus te gaan, beuren, te gaan gebeuren als er geen maatregelen genomen worden. Ik constateer dat we zijn doorgeschoten. Het stuk bonus- wat kortingen, wat uh, deel uitmaakt van de inkomsten van een apotheek, dat is tot praktisch nul gereduceerd. Maar ja, Daaraan... ja was, ik begrijp ja. dat u dat zegt. Maar dit verhaal gelooft natuurlijk toch niemand? Er is geen ondernemer die voor 0 of 1 procent aan de slag nee, dat gaat. Dat klopt, maar dat is, dat is nou. precies het gevaar wat ik hiervoor voor, uh, wil neerleggen. Uh, als er geen rare dingen, als er, geen, als er niks gaat gebeuren, dan zullen een aantal apotheken. Ja, maar in Nederland als het werkelijk zo was dan liep u naar de politiek toe... en als u ze daarvan kan overtuigen, dan was u ja. klaar. Wat wij gedaan hebben, wij hebben een, een, het witboek gepresenteerd... waarin wij neergezet hebben... dit is de plek die wij als apothekers gaan claimen voor de toekomst. De politiek en zorgverzekeraars die hebben gezegd... Van, wij onderschrijven die ambitie. Wat wij nu willen dan is dat uh, een financiële inhoud. basis... om die ambitie ook waar te kunnen maken. Wij denken, als wij ons werk goed gaan doen... dat wij op jaarbasis meer dan een miljard kunnen besparen... aan uitgaven voor de gezondheidszorg. En dat is een handschoen die wij neerleggen bij de politiek. Geen die rol. En dan kunnen we met elkaar. En dan, nou, dan kunt u daar als apotheker ook meer aan verdienen? Nee, wij zijn zorgverlener. We doen het niet voor het geld. Ach, oh, schijnt nou toch uit. <laughs> Meent u dat serieus? Nee, wij hebben dat wij hebben maar, die... maar U wilt dat de apothekers dat die meer ondernemend worden? Uh, je, en nu nou, zegt ja. u van, we zijn eigenlijk van de liefdadigheid of zo. Wij hebben al die uh, uh, effort die wij de afgelopen jaren gestopt hebben... in het begeleiden van patiënten, daar hebben we nooit een rode cent voor gekregen. Dat is altijd liefdewerk op al papier geweest. Dat vonden wij tot onze taak horen. En de inkomsten waren in het verleden ook zodanig... dat je dat ook inderdaad kon doen. Die inkomsten die staan nu zwaar onder druk. Mm -hmm. uh, in het verleden was het zo, of dat je de zorg nou wel of niet leverde... je inkomen was onderaan de streep gelijk. Sterker nog, als je de zorg niet leverde, dan verdiende je meer... want dan kon je besparen op personeel. Dat was voor iedereen onbevredigend. En nu gaan we samen met de zorgverzekeraars naar een financieringsstructuur... waarbij we betaald worden voor de kwaliteit van de zorg die we leveren... en niet meer voor de snelheid waarmee we een doosje van A naar B weten te brengen. Precies, dus... maar ik mag toch aannemen dat u dan ook nadenkt... hoe zo'n apotheek daar beter aan kan verdienen dan u zegt dat ze op dit moment doen. Nou, wij denken, als je uh, kijkt naar uh, de chronische geneesmiddelgebruikers... Hè, dat is ja. een, een flink deel van de Nederlandse bevolking... Als apotheker wil je dat efficiënt goed kunnen begeleiden en managen... dan kun je als apotheker gemiddeld drie à drieënhalfduizend patiënten begeleiden. Nou, Dat betekent, als je kijkt naar de vergrijzing die eraan zit te komen... dat we in de toekomst meer apothekers nodig zullen hebben. Niet per se apotheken, dus de plek waar het doosje van de, de, de apotheek verlaat... met de, de tekst en de uitleg, maar wel aan apothekers, de professionals... die mensen begeleiden bij het goede geneesmiddelgebruik. Wat gaan uw klanten ervan merken? Uh, de klanten individueel, uh, als je weinig of geen geneesmiddelen gebruikt... dan zul je er niet zoveel van merken. Wat wij als apothekers gaan doen, is patiëntengroepen in kaart brengen. Uh, we hebben onlangs de longweek gehad... waarbij we patiënten met longaandoeningen uh, benaderd hebben. We hebben een diabetesweek... waarbij we patiënten met suikerziekte benaderen. selectieve patiëntengroepen, daar gaan we onze aandacht op focussen. Behoor je tot die klantengroep, dan zul je merken... dat de apotheek vaker dan in het verleden... niet alleen vraagt van, goh, uh, bevalt het geneesmiddel... maar dat we dat veel gestructureerder, geprotocoleerder gaan doen. Als je weet dat op dit moment... Uh, 50% van de geneesmiddelen in Nederland... onvoldoende en niet efficiënt gebruikt wordt... dan zit daar dus een enorme kwaliteitsverbetering... is daar mogelijk. Maar dat betekent wel... dat je samen met voorschrijvers, met thuiszorg... met alle instanties die erom betrokken zijn... dat je daar samen... Um, uh, tijd en energie in moet gaan stoppen. En wij als apothekers denken dat we daar een belangrijke rol in kunnen spelen. En u spelen. zegt, als wij die rol kunnen vervullen... dan kan er wel bijna een miljard... op dit soort uitgaven bespaard worden. Maar geef ons dan in ieder geval de mogelijkheid... om die prijzen te rekenen die wij willen? En dat doen we in onderlinge concurrentie of zoiets? Yeah. <laughs> Uh, vanaf januari 2012 gaan we naar een situatie met vrije prijzen. Uh, dat betekent dat zowel de materiaalkosten als de uh, servicekosten... dus wat een apotheker ervoor doet, dat dat vrij onderhandelbaar is. Mm -hmm. Wij denken dat het uh, onverstandig zou zijn om van 31 december 2011... naar 2 januari ineens de hele boel met één Big Bang uh, vrij te laten. Mm -hmm. We willen dat dus in gefaseerd, in kleine stapjes doen. Uh, dus 2 januari 2012 zal het niet wezenlijk anders zijn... dan 31 december uh, 2011, maar in de loop van 2013, 2014... 14, dan zul je inderdaad zien dat er geconcureerd gaat worden... niet alleen op de materiaalkosten, maar goed, die zijn inmiddels tot rock bottom gedaald. Dus daar valt weinig meer te verdienen. En dat je met elkaar, en niet alleen apothekers, maar ook huisartsen en andere mensen... die een bepaalde dienst kunnen leveren, in, concur in, in concurrentie zult moeten gaan. Wie gaat op een gegeven moment nou, een inhalatieinstructie verzorgen voor een patiënt? Ik in ieder geval niet. Zoveel is duidelijk. Meneer Harbos, uh, ja, ik, ik denk dat u nog een hoop mensen moet overtuigen van dit verhaal de komende nou, uh, tijd. Het, het witboek is goed gevallen. En oh, uh, we hebben van ja, beleidsmakers u... de steun gekregen van dit is de kant die jullie inderdaad op moeten. Uh, Oké, okay, nou. We kunnen niet anders doen dan u veel succes. wensen. Hartelijk dank, dank voor u, uw komst. We spraken met Paul Harbos van de KNMP. Het ging zo over marktwerking bij apotheken. Dank u wel. Ja, Nederland telt steeds meer jonge ondernemers. Het zijn ambitieuze tieners of twintigers die met hun eigen bedrijf succesvol zijn. De 25 meest veelbelovende werden gisteren beloond met een plekje op de 25 onder de 25 lijst. En dat is van ondernemersplatform Sprout. We hebben twee van die jonge ondernemers uitgenodigd. Ze geven ons, nou laten we zeggen, een mini-workshop. Hoe word ik een succesvolle ondernemer? Aan tafel. Arjan Kamushan. Hij is 22 jaar van Green Motion Technologies... en Marijn Berk, 24 jaar van Soul Power, zeg ik het goed? Dat klopt. Okay. Ja. Hartelijk welkom, gefeliciteerd met jullie plaats op die lijst. Dank je wel. Um, kunnen jullie even kort vertellen, ik begin even bij jou, Arjan... Uh, wat doet Green Motion Technologies? Wij doen de ontwikkeling en commercialisatie van verschillende duurzame energieoplossingen. En die zijn meestal gebaseerd op uh, watertechnologieën. Ja, Kun je er even eentje concreet maken? Ja, dat is een uh, hybride product, een soort elektrolyseproces. Waarbij we een gas produceren, uh, waterstof en uh, uh, oxide. Um, en deze gas kun je gebruiken om een uh, verbrandingsproces efficiënter en schoner te maken. Okay. Kort, kortom, jij hebt scheikunde gedaan ja, of ik, uh... Uh, Nee, ik heb lucht- en ruimtevaarttechniek gedaan. Oh. <laughs> oh. Ja. Uh, maar je gebruikt dus water, je gebruikt stroom. Uh, ja. Daarbij ja. produceer je dus uh, hydroxygas, heet dat. Hm. En dat gebruik je voor eigenlijk elk verbrandingsmotor. Nou, als jij uh, het maar begrijpt. En ik begrijp nou, <laughs> ja. dat je ook nog iets deed van als er op de golf. Ja, uh, dat, dat je een, de golfslag gebruikt ja, we ook we om energie op te wekken. We hebben een nieuwe ontwikkeld waarbij we uh, golfenergie om kunnen zetten naar elektriciteit. Nou, dat ja. is toch al briljant. Uh, Marijn, vertel eens wat ja. doe jij? Uh, mijn bedrijf maakt telefoonopladers op zonne-energie. En uh, het probleem dat het oplost is dat er wereldwijd ongeveer 1,6 miljard mensen zijn die geen toegang hebben tot elektriciteit en een half miljard daarvan hebben mobiele telefoon. Maar heb je het dus. over ontwikkelingslanden? Ja, ja, ja, duidelijk. Geen elektriciteit, dus dan kunnen de opladers op Zonne-energie, zonne klopt. Maar ze hebben geen elektriciteit, maar er is wel ergens een zendmast waar ze naartoe kunnen. Klopt. Dat is op zich wel verbazingwekkend. Ja, nee, absoluut, absoluut. Dus de afgelopen jaren heb je gezien dat uh, telecommasten en de telecomindustrie veel sneller is gegroeid dan uh, het elektriciteitsnet in die gebieden. Dus er zijn enorme gebieden waar ze wel kunnen bellen, maar niet. Uh, maar serieus, midden in de woestijn staat, staat een paal, maar elektriciteit niet te vinden. Ja, duidelijk. Ja. In Afrika ook, overal inderdaad. Klopt. Maar eventjes naar jullie mini-workshop, want dan gaat hij. -ie. Iedere onderneming die begint dus met een idee. En hoe weet je nou van dit is goed, dit is uitvoerbaar? Arjan? Um, door eerst een analyse uit te voeren van je product. Een um, marktanalyse ook. Um, wat zijn de concurrenten? Doe je dat zelf? Uh, ja, doe ik zelf. Uh, of met je team, of met je partners. Uh -huh. uh, je kan ook hulp zoeken. Dat kan ook natuurlijk altijd uh, op de universiteit of bij marketing consult consultancies. Um, die zijn wel eens, meestal ook wel bereid te helpen, zeker als je student bent. Um, dus eerst een goede analyse uitvoeren en dan kijken of het de uh, uh, kans van slagen... of dat uh, groot genoeg is om daaraan te beginnen. Oké, okay, Marijn. En hoe zet je dat idee, hè, als je hebt je zo'n marktonderzoek gedaan... hoe zet je dat dan ja. echt om in een product? Um, ja, goed, je hebt natuurlijk geld nodig. Um, maar hoe zet je het proces om in een product, het hele uh, idee... Uh, allereerst de bouw van een team is, uh, is erg belangrijk. Dus het juiste, uh, de juiste mensen vinden. En uh, op het moment dat je dat uh, team bij elkaar hebt, dan is het eigenlijk, uh, nou niet redelijk simpel, maar als je een goed team hebt, dan is het, is het goed te doen om het te uh, ontzetten in een product. Maar hoe kom je aan je financiering voor dit soort dingen? Want dat is natuurlijk het, uh, een van de problemen die je vrij snel op kan lossen. Ja, klopt. Dus uh, ik uh, heb zelf uh, een tijdje stage gelopen bij een bedrijf in Wales. En. Uh, Via dat bedrijf kende ik een aantal mensen. En uiteindelijk is uh, een van die mensen mijn investeerder geworden. Oh. Dus ik denk dat je het, uh, het makkelijkst kan doen vanuit je persoonlijke netwerk. Is dat niet beschikbaar, dan zijn er ja. allerlei... allerlei competities en evenementen. Ja, maar het, het verhaal natuurlijk dat er in Afrika van belang is... of in dat soort landen waar ja. veel zon is... Ja. om een opladertje te bedenken dat je uiteindelijk aan je telefoon uh, kan koppelen. Met alle respect. Ja. Maar dat, dat idee was het natuurlijk al acht, negen jaar geleden. Absolute. Dus wat ja, wat, wat voeg jij eraan toe dat het dus haalbaar wordt... Ja. en dat mensen erin willen investeren? Ja. Dus uh, als je kijkt naar een zonneoplader, uh, heel simpel gezegd... heb je een zonnecel... Elektronica, een batterij. Uh, de energie gaat door de elektronica naar de batterij, weer door de elektronica naar de telefoon. Uh, en wij hebben dat proces omgezet zodat je de batterij niet meer nodig hebt, waardoor de kosten erg uh, laag zijn geworden. Dus uh, het is... kortom, het, de zonnecellen sluiten regelrecht op je telefoon? Uh, nou, er zit een stukje elektronica, daar hebben een aantal patentaanvragen op, uh, patent op lopen. En uh, dat zet de energie op zo'n manier omdat het. Uh... En dat hebben jullie bedacht? Ja, klopt. En, en hoe wordt dat dan gefinancierd? Um, in mijn geval uh, door een Amerikaanse investeerder. En dat is iets wat, uh, een bestaand bedrijf? Of een, of, of uh, nee, een, een Amerikaanse iemand... investeringsmaatschappij. Een ja. investeringsmaatschappij. Ja. Hoe kom je daar dan aan? Um, ja, dat, in mijn geval via, via mijn persoonlijke netwerk. Uh, oh, echt waar? Ik denk, ja, ik denk dat het belangrijk is. We hebben een is. oom in Amerika. Nee, nee, nee. nee, nee, nee. Oh. nee. Maar uh, zoals, ik, zoals ik aangaf, uh, dat bedrijf waar ik werkte in, Bills, die zou ook in de zonnecellen. Dus uh, als je in een gerelateerde industrie, gerelateerde industrie gewerkt hebt... Dan uh, ja, kom je dat soort mensen tegen. Dus en bij jou, Arian, hoe, hoe heb jij dat gefinancierd? Uh, eigenlijk een beetje hetzelfde verhaal. Uh, ik heb een informal investor gevonden. En uh, die had mij gehoord op de radio, ongeveer uh, bijna een jaar geleden. Kijk, uh, toen het, heeft uh, al zin. Uh, het werkte, werkt, hè? Een ja. uh, flashback. Maar, ja. <laughs> um, en um, ja, die had me een mail gestuurd. Ik heb hem toen gebeld. En we hadden gelijk een hele goede klik. Wat geweldig, joh. Dat, nee, serieus. Zijn, ja. Je, je ja. zit in de radio na Naar nou, nou, aanleiding van ja. krijg je een kleine reactie. En dat is een financiering geworden. Ja. Niet alleen dat. Nou, luister, als je neert, u dus, zich niet. U kunt hier. Uh, nou ja, <laughs> ja. Ja. Hij is ook het teamgenoot nu van ons. Oh, hij okay. werkt ook nu echt uh, bijna fulltime <laughs> met ons mee. Dus, uh, ja, geweldig. Ja. En, en, maar moet je dan op dat moment ook een deel van de controle over je product uit handen geven? Want jij zegt, hij zit, hij zit dus ook in het team. Ja. Nou, ja. iemand heeft dus het geld geforneerd. Ja, die neemt dus al meteen een deel over van je bedrijf. Die heeft aandelen. Vertel eens. Nou, ik denk dat dit misschien een beetje een uitzonderlijk geval is. We hebben gewoon een hele goede band met elkaar. En we zien elkaar meer als familie dan echt als uh, zo'n investeerder... Oh, dat is uh, gevaarlijk. Dat is gevaarlijk, jongen. Maar, met nou, je familie moet je namelijk geen zaken doen. Niet. Zeker niet. Um, iedereen heeft gewoon zijn eigen taken binnen het bedrijf en dat gaat gewoon erg goed. En iedereen heeft uh, evenveel uh, zeggenschap in het bedrijf als iedereen gewoon een goed idee. Als iemand een goed idee heeft, uh, dan wordt dat zeker gewoon opgenomen. En uh, we communiceren heel goed met elkaar. En jullie hebben allemaal evenveel zeggenschap. Hoe, hoe zit dat? Nee, dat er? niet. Uh, uh. Qua, qua aandelen is het. Uh, uh, Ikzelf en mijn businesspartner. Uh, en de investeerder, die heeft ook een uh, stuk aandeel. Vertel eens hoe is de verdeling. Of wil je de dat verdeling niet is nog niet uh, definitief vastgesteld. Nee, <laughs> dus, uh... hey, maar luister eventjes. Je moet één en ander ding oplossen. Ja. Uh, een idee hebben is één ding. Een investeerder uh, vinden is een tweede ding. Maar een bedrijf leiden is nog een derde ding. Hoe, hoe, doe, je, hoe doe, je, doe je dat? Of is dat op goed geluk en maar hopen uh, we zien wel? Nee, maar ik. Um... Ja, natuurlijk doe je niet op goed geluk. Dat is, uh, dat is iets waar, uh, waar te veel dingen nee, voor maar het, het, het, precies, het vraagt natuurlijk een hoop capaciteit. En je moet er echt over nadenken. Over absoluut. Te absoluut ja. ik, uh, ik heb mijn bedrijf opgezet uh, zodat ik het eigenlijk vanuit uh, elke locatie kan leiden. En uh, ik heb me dus bij het opzetten van een team niet echt gelimiteerd uh, bij de nationale grens of wat er bij mij in de buurt zat. Dus als er goede mensen zitten in Amerika, dan huur ik die in. Zitten er goede mensen in China, huur ik die in. Zitten en je goede bedoelt mensen... dat je je bedrijfsvoering via internet doet? Uh, voornamelijk uh, via e-mail en telefoon, ja correct. Oh. En dan ga ik daar af en toe langs. Dus ik denk dat dat ook is waar het uiteindelijk heen gaat als je kijkt naar. Maar hoe stuur je zo'n organisatie dan aan als stuur... die mensen op allerlei locaties zitten? Ja. Want, want jouw product wordt dus in China geproduceerd, ja, Klopt. Hè? Jij ontwikkelt ja. het hier en ja. daar wordt het geproduceerd. Klopt. Dat ja. lijkt me gedoe, inderdaad. Ga je uh, er vaak naartoe of niet? Uh, ja, vorig jaar was ik er negen keer. Ja. Negen keer in China ja. geweest. Ja. En dat is om te kijken of ze daar precies doen zoals jij het wil hebben. Ja, nou kijk, uh, met het opzetten van een productielijn. En uh, als je een product af hebt, uh, het concept af hebt, de prototypes af hebt. moet je design for manufacturing doen om te kijken of het inderdaad allemaal in massa geproduceerd kan worden. Uh, ja, daar moet je gewoon bij zijn. En uh, gaat dat ook lukken al? Uh, ja massa productie ja dat uh, oké okay. ja. even naar jou uh, Ariane hoe gaat dat bij jou die uh, die, die begeleider van je ja van marketing je en uh, ik denk dat um, het sowieso even terug te komen op jouw vraag. Het is heel belangrijk om de juiste mensen te vinden. echt ja. De juiste business partners eerst. Om samen het bedrijf op te zetten. En vervolgens ook de juiste uh, teamgenoten te zoeken. Dus. ik heb begrepen dat jouw moeder CEO ja, is van klopt, je bedrijf. Ja. Ja. Je, vertrouwde je niemand anders? <laughs> nee, eigenlijk niet. <laughs> heel verstandig. Uh, waarom uh, maak je je moeder uh, CEO? Nou, zij is zelf uh, een ervaren ondernemer ook geweest. En ik zocht een, dus, ik zocht een CEO. Ik wist dat um, het bedrijf dat ik voor ogen had, dat ik dat niet zelf als CEO kan leiden. Wel als technisch directeur. Dat ben ik nu ook. Dus ik zocht een CEO. Ik heb verschillende mensen wel, wel gevonden. Uiteindelijk dacht ik van nee, ik moet met iemand in zee gaan die ik 100% kan vertrouwen. Huh. En dat is mijn moeder. Dus nu, die is nu CEO. Zeggen en, ze nooit uh, daar iets lulligs over in het café? Uh, niet echt. <laughs> nee, ik vind Meestal krijg hele goede reacties van okay. wat, wat leuk. En, uh, ja, dat is ook uh, wel bijzonder uh, Ja, het is wel heel leuk. Ja. En, uh, dus je hebt de goede mensen om je heen verzameld. Uh, ja. En je hebt een product waar kennelijk een investeerder voor gevonden is. Ja. Maar is het al massaproductie? breng je het op de markt? Hoever? We zijn nu in een fase van commercialisatie van ons hybride project. Wat dus een product is wat op elke auto en vrachtwagen scooter geïnstalleerd kan worden eigenlijk. En wat je verbruik drastisch verlaagt en je giftige uitlaatrassen verlaagd tot nul. Um, daar zijn we dus nu mee bezig en dat is echt de start van onze commercialisatie. En daar zijn we dus nu mee bezig. En jullie worden nooit benaderd van uh, zeg gozers, jullie zijn veel te jong, uh, dat je niet serieus genomen wordt. Mm, nou, nee. In mijn geval niet. ik denk in zijn geval ook niet. Het is meestal dat ze respect voor je hebben. Van wauw, dat je op zo'n leeftijd al zoiets hebt bereikt. Dus, uh, Oké. Okay. Um, ik, dank, ik dank jullie uh, voor jullie komst. Het was uh, heel leuk om even zo'n kleine mini-workshop mee... te krijgen. Ja, echt enig... om... eh, eh, ja. leuk, hè? Ja. Hoe je succesvol ondernemer de de wordt onder de 25. Het is echt top. Je hoorde, je Arjan Kamushan van Green Motion Technologies en Marijn Berg van Soul Power. En zij eh, staan dus sinds gisteren op de Sprout 25 onder de 25 lijst. Meest succesvolle jonge ondernemers, dank jullie wel, succes. Bedankt. Dank jullie wel. Okay. Uh, een middag vol sport ook op Radio 1. We gaan eerst even schakelen met de Wimbledon, daar zit Mark Brasser. Ma Robin Hazen is bezig tegen Mardi Fish, vertel op. Ja, het gaat uh, niet zo goed met uh, Robin Haase. Hij heeft zojuist de eerste set verloren met uh, 6-3. Het begin van de set was nog goed voor Haas. Hij kreeg in de openingsgame meteen twee breakpoints. Twee kansen om de service van Marty Fish te breken. Amerikaan overleefde die breakpoints. Ja, toen werd het 2-1 in het voordeel van Marty Fish. Haase moesten ze serveren en, en toen verloor Robin Haase zijn service. Ja, het is niet dat Haas heel erg slecht speelt... maar wel dat Marty Fish echt uh, geweldig speelt. De Amerikaan doet uh, vrij weinig fout. Speelt heel agressief. Pakt de tweede service van Haas meteen aan. Komt heel veel in. Het het netse volley zijn, werkelijk fantastisch. Ja, en daardoor krijgt Robin Haase eigenlijk weinig kansen. Haase die al bij, bij 3-1 in die eerste set zijn shirtje ging wisselen... ...liep aan dat shirtje te trekken, hij oogde wat geïrriteerd... ...net alsof het hem niet lekker zat, alsof het te klein was. Uh, was er toen ook nog een keer uh, niet eens met een call van, uh, van een, een lijnrechter... ...waar hij zich over opwond. Dus het is wat onrustig bij de Nederlander. En, en het is te hopen dat dat uit zijn spel gaat... ...en dat hij uh, Marty Fish wat meer tegenstand kan bieden. Misschien dat Marty Fish ja, wat, wat, wat inzakt, om het zo maar even te zeggen. Daar is het hoop op. Want dan de Amerikaans speelden een fantastische eerste set. Robin Haase dus de eerste set met 6-3 verloren. Hij serveert nu aan het begin van de tweede set. Dankjewel. De Wimbledon, Mark Brasser. We gaan meteen door naar Assen. T.T. Sebastian Timmerman. Is het nat daar en glijden de mensen nog in de rondte? Er zijn er behoorlijk wat afgegaan al in de Moto2-klasse. En op sommige delen van de baan is het inderdaad nog behoorlijk glad. Het is ook nog steeds een beetje aan het niezen regen in Assen. Waar Marques inmiddels aan de leiding gaat in de Moto2-klasse de Spanjaard. Vorig jaar wereldkampioen in de 125cc. Prachtige inhaalmanoeuvre was het ten opzichte van de Turks Soforoglu. Aan het einde van, uh, niet de vorige ronde, maar de ronde daarvoor. Net voor de Timmerbocht. die beroemde lus aan het einde van het circuit van Assen. Die beroemde bocht is... ...naar rechts en dan naar links en dan richting start-finish. Bradley Smith zit op het vinketouw en doet nu een aanval bij Marquez... ...en gaat er inderdaad voorbij, neemt de leiding over de Brit. Marquez is teruggevallen nu naar de tweede plaats. Zovoglu, derde, de Turk zit nog op het vinketouw En de Japaner Takahashi zit dat ook. Het is een mooi duel daar vooraan in de wedstrijd. Michael van der Mark ondertussen op de 29e plaats. En dat vind ik een nette klassering voor iemand die zijn debuut maakt in deze klasse. Ik heb het allemaal nog niet verteld of de situatie vooraan is alweer veranderd. Zo voor ook Lou, die nam even de leiding over, maar driftte te ver naar buiten. En daardoor neemt Bradley Smith toch weer de leiding terug. Die vier man daar vooraan maken er een hele mooie strijd van in de laatste zeven ronden van de Motor 2-klasse. Tros in Bedrijf is ook te vinden op Twitter. Twitter.com schuine streep Tros in Bedrijf. En bij ons is aangeschoven Willem Overbos van de MKB Service Desk. En zoals iedere week neemt hij de belangrijkste en opvallendste onder ondernemersnieuwtjes met ons door. Dag Willem, goedemiddag. Goedemiddag. Uh, de eerste, Nederlandse uitgevers, die zijn bang uh, uh, dat ze in grote problemen komen. Nu er een nieuwe wet is die verbiedt om internetcookies achter te laten op, uh, op computers van gebruikers. Even maar weer bij het begin beginnen hoor. Internetcookies. Waar Altijd hebben we het hè? over? Wat zijn dat nou eigenlijk? Dat zijn kleine bestandjes... die uh, door internetbrowsers op jouw computer worden opgeslagen... waarin eigenlijk surfgedrag, dus jouw surfgedrag, wordt vastgelegd. Ja. En uh, ik las vanmorgen in het FD ook een leuk artikel. Dat zijn er per minuut ongeveer 112. Waarvan 35% zichzelf al direct weer verwijderd. Maar die cookies die slaan dus jouw surfgedrag op. En een deel daarvan wordt gebruikt om te laten zien... dat jij een website één of meerdere keren gebruikt dus door de uitgevers van websites zelf... om te zien of jij een terugkerende gebruiker bent. Maar een deel daarvan zijn ook cookies. Dus, dus als ik steeds uh, reizen opzoek en aanklik... dan krijg ik uh, over bijvoorbeeld die gebieden krijg ik advertenties terug... Die daarmee te maken hebben. Ja, dat is tweeledig. Als dus ik probeerde te zeggen dat je hebt, zeg maar, advertentie of cookies die daadwerkelijk horen bij uh, de website die jij bezoekt om jouw reis te boeken. Uh -huh. ja, dat zijn website-eigen cookies. Die mogen en die mogen ook nog steeds, want die houden alleen maar bij dat tien keer verburger weer even langskomt om een reisje te boeken. Uh -huh. Maar inderdaad, de advertentie cookies, dat zijn cookies van derde partijen, dus van anderen, die zijn vaak gerelateerd aan advertenties. Uh, die zijn wat lastiger, want daar wordt inderdaad informatie over jouw surfgedrag in opgeslagen, en daarmee krijg jij ook die advertenties te zien van de reizen die jij wil zien. Ja. En juist over die advertenties, waar uitgevers zoals nu.nl en telegraaf.nl veel gebruik van maken om hun business mee te doen, om advertentieinkomsten te genereren, nou, daar gaat het nu over. En dat over. mag niet meer. Nou, daar is het dus in de Tweede Kamer over gaan deze week. En uh, in principe in het wetsvoorstel van de Telecomwet is besloten dat dat niet meer mag. Maar uh, ze hebben nu wel besloten dat de uitgevers of de advertentiebranche zelf met een voorstel moet komen. En dat is natuurlijk nog heel spannend wat daar precies gaat gebeuren. Want op het moment dat dat helemaal geblokkeerd wordt... realiseer je dan wel dat je als gebruiker, als consument... voor elke cookie die er op jouw uh, computer wordt geplaatst... of in je iPhone of in je iPad, moet je toestemming gaan geven. En dat kan een enorme vertraging in jouw internetgedrag gaan, uh, gaan begeven. En dat is niet handig. En daar hebben ondernemers natuurlijk last van. Maar ik heb begrepen dat als je in het buitenland vestigt, dan kan het weer wel. Als jij uitgever bent of als jij zeg maar, een advertentieplatform exploiteert... Uh -huh. eh, die bedrijven kunnen naar het buitenland gaan. En dat is ook precies waar de, de advertentiebranche... dus de, de, de branche van ondernemers en ondernemingen die zich in die markt begeven bang voor is. Dat die hele innovatieve advertentiesector die er in Nederland is... dat hij zich naar het buitenland moet gaan verplaatsen. Juist omdat adverteerders bang zijn dat, dat, dat het gaat business kosten. Horica-ondernemers raken in financiële problemen of gaan zelfs failliet door alle aanbiedingssites waarop zij complete diners weggeven. Zo maakt de Koninklijke Horeca Nederland deze week bekend. En zij raadt ondernemers zelfs af om nog langer mee te doen met kortingsacties. Dan hebben ze het waarschijnlijk over een site als Groupon, waar een hoop mensen zich melden. En waar elke dag, geloof ik, wel de, de pizzeria of een of ander Grieks restaurant dan weer voor uh, 14,50 uh, diners van 29 euro of zo weggeven. Daar gaat het over, hè? Daar gaat het over, ja. Groupon... Wat is daar tegen dan? Dan moeten die mensen toch zelf weten? Ja, Telegraaf, die kopt uh, ondernemers failliet... door group buying sites. Uh, dat is misschien wat overdreven. Maar het signaal wat Horeca Nederland volgens mij wil afgeven... is dat als jij als horecaondernemer continu meedoet aan dit soort deals... Ja, dat je leg een... nog even uit wat dit soort wat deals ja, inhoudt. Ja, Groupon de, de, bijvoorbeeld. Groupon is een, een group buying platform. Platform. Zo zei, heb je Group Deal, en, uh, ook een andere grote. Uh, via Facebook zie je dat het uh, gebruikt wordt. United Consumers United is een hele consumers. grote. Nou, dat zijn platformen waar je in principe als ondernemer gebruik van kan maken om in één keer een hele grote doelgroep consumenten aan te spreken. Het model wat erachter zit, is dat die group buying platforms, die kopen collectief bij jou in. Tegen de beste prijs in de markt. Dus je moet als maar hoe ondernemer... werkt dat in de horeca bijvoorbeeld? Ja, je geeft als ondernemer in de horeca in één keer 50% korting op jouw menu. Dus je kan bij mij in één keer kreeft komen Als je maar eten. met z'n vijftigen komt. Nee, als je maar met heel veel tegelijk komt. Dus ja. je sluit het deal met Groupon. Je zegt, vandaag uh, doe ik mee en uh, ik geef 50% korting... op mijn vijf vijf menu met kreeft. Nou, dan koop je als consument een, een kortingsfoutje. Die betaal je aan de Buying platform Vervolgens moet de horeca-ondernemer... die heeft al 50% korting gegeven... nog eens een keer de helft van zijn marge... dus nog een keer 25% afstaan aan Groupon. Dus voor daar de verdient hij niks aan, maar hij krijgt wel een heleboel nieuwe mensen misschien in zijn bedrijf. Wat, wat kan daarop tegen zijn? Nou, je, je, en je hebt nog maar 25 procent over. Dus ja. je moet heel erg goed, slim nadenken... heel erg goed nadenken over wat je aan het doen bent. Vergelijk het even met de traditionele media... waarin je, hè, je hebt een, een, een minuutje... dat wil je even onder de aandacht brengen... of je zet het in de krant dus je komt kom nu eten... Eenmalig je tent vol krijgen is natuurlijk fantastisch. Maar het risico wat erin zit, is dat die consumenten niet meer terugkomen. Zo'n zo group buying platform geeft jou immers niet de adressen van die mensen, de e-mailadressen. Dus ondernemers die kopen in één keer, bam, een heleboel consumenten die komen eten, dat is mooi. Ze moeten heel veel marge weggeven. Nou, dat doet natuurlijk iets met de kwaliteit. Die kwaliteit kun je in stand houden als je dat niet continu doet. Maar je moet heel goed nadenken over het behoud van je klant op de lange termijn. En daar waarschuwt met name in Nederland voor. Ja, luister, die ondernemers zijn toch niet gek? Die gaan misschien één keertje een keer met verlies de zaak verkopen... om te kijken of ze die zaak vol krijgen en dat die mensen dan terugkomen. Maar dat doe je toch geen drie, vier keer zo dat je tent Het gaat. Dat is toch onzin? Ja, de bruins had het natuurlijk moeilijk. En ik denk dat daar ook een beetje dat sentiment vandaan komt... dat je, je probeert continu je zaak vol te krijgen. En dan ga je als ondernemer misschien denken... En dat is ook de waarschuwing van, van Horeca Nederland... dat je uh, je zaak hiermee vol krijgt keer op keer. Dat is natuurlijk waar, maar de kosten die er tegenover staan... zijn vele malen groter dan normaal. En dat snappen die kosten. mensen toch ook? Ja, maar ze willen wel die tent vol krijgen. En dat is natuurlijk, die tent zit wel vol, want die consument die komt wel. En die consument moet wel worden opgevoed. Dit is een serieus het, het, probleem. Ja, ik denk wel dat, dat ondernemers echt moeten oppassen hiermee... dat ze vooral een strategie moeten hebben. Ja, en dan nog eventjes heel kort, hè, een ander onderwerp. Dat gaat over ondernemers die uh, in hun kantoor of hun wachtruimte een tv hebben. Neergezet. En vanaf 1 juli, begrijpen wij, moet je daar rechten voor gaan betalen. Ja. Dat geldt dan met name voor de grotere bedrijven... als je meer dan 20 werknemers hebt. MKB Nederland en vno ncw hebben samen met Videma... dat is de organisatie die daarover gaat, een maatwerkregeling overeengekomen... Dat was al veel langer dat jij als ondernemer, als je tv-rechten uitzendt... bijvoorbeeld voor het EK, dat je moet afdragen. Dat uh, deed nog nooit iemand? Nou, dat zullen de, de, als je gewoon de wet volgt, dan doe je dat. <lacht> nu is het ook zo voor kantoren. Daar zie je steeds meer van die platte vetschrins aan de muur hangen. En tot nu toe uh, was daar geen specifieke regeling voor. Dat heeft MKB Nederland nu met VO2 overheen gekomen. En dat betekent dat bedrijven kleiner dan drie FTE die zo'n ding ophangen... dus kleiner dan drie medewerkers, die hoeven hier geen rekening mee te houden. Bedrijven vanaf twintig... We gaan inderdaad een bedrag op. Ja, ze worden de, toch knettergek van Ik kan he. het zeggen, de, de, regel, de regelmoeheid eh, of, of het is een de waanzin Je ja. bent er niet bij je hoofd. Uiteindelijk gaat het over bescherming van auteursrechten. Het is hetzelfde als... Maar dat moet je dus op een andere manier regelen en niet zo? Nee. Dat is toch bewezen eh, met allerlei modellen de afgelopen tijd... dat het helemaal niet werkt, niet? Nee. We zullen je mening meenemen, Peter. <laughs> Dankjewel. <laughs> dat was Willem Overbos van MKB Service Desk. Dankjewel. Tot ziens. Oké, okay, na het nieuws van twee uur zijn we bij u terug. Met Wimbledon, met de TT. En wij gaan het uitgebreid hebben over de uitdagingen... van een architectenbureau tijdens deze bouwcrisis. Wij zijn er na tweeën. Tot u. Zo.